10 uur. Mariel Hageman met het NOS-journaal. Kredietbeoorde... Beoordelen... Kredietbeoordelaar Moedis heeft de kredietwaardigheid van Cyprus... met twee stappen verlaagd. Moedis denkt dat de problemen in de bankensector het land zullen dwingen... om steun uit het Europese noodfonds te vragen. De banken op Cyprus hebben veel Griekse obligaties. Cyprus heeft nu de lage rating BAA3... Moody waarschuwt dat het oordeel binnenkort verder kan worden verlaagd... dan zullen schuldpapieren van Cyprus als rommelobligatie worden bestempeld. In de Syrische stad Homs hebben de regeringstroepen... opnieuw keihard opgetreden tegen de oppositie. De BBC heeft van artsen in een ziekenhuis gehoord... dat de afgelopen twee dagen meer dan honderd lijken zijn binnengebracht. Het leger zou schietend door woonwijken gaan waar de oppositie sterk is. Ook uit andere steden komen berichten over doden.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 Koop nu al je december cadeaus bij weekamp.nl. Speelgoed, games, elektronica, wonen, mode. Korting tot wel 30% eerst weekamp.nl. Ben je toe aan rust? Aan de ontspanning en heilzame werking van de natuur.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 Goedenavond, het is vrijdag 4 november. De dag dat Sven Kramer weer een wedstrijd schaatste na een jaar blessure leed. Dit is het, ik kan er niet meer van maken. Ik ben blij dat ik er weer bij ben. Zometeen hoort u precies hoe het hem verging op de 5 kilometer van de NK schaatsen. Met een verrassende winnaar. Verder hebben we het over een debutant in de selectie van het Nederlands elftal. Bondscoach Bert van Marwijk met de beschrijving. Het is een sterke jongen. Hij, is, uh, hij heeft een, een, een, een hele... Specifieke snelheid. En dan heeft hij het over Dirk Boerichter. Vorig seizoen nog met RKC in de eerste divisie en nu in Oranje. En we kijken ook vooruit naar het komende voetbalweekende in de Eredivisie. Met onder andere Utrecht-Ajax. Altijd een beladen wedstrijd natuurlijk. En een heel belangrijke weet ook Utrecht speler Rotting Snyder die van Ajax is gehuurd. Ja, laat duidelijk zijn dat het wel uh, voor de mensen hier in Utrecht de wedstrijd van het jaar is. Dat en meer in het komende uur van NOS Langs de Lijn. Maar eerst, Ragnar Niemeij, die zag uh, VVV Excelsior 0-0, zei al. Uh, ja, wat schiet ze er eigenlijk mee op? Ja, gek genoeg had ik het gevoel dat Excelsior niet eens heel erg ontevreden was met dit, uh, met dit resultaat. En dat is toch opmerkelijk, als mijn waarneming tenminste klopte. Eén punt minder voorafgaand aan deze wedstrijd. Vijf punten voor Excelsior, zes voor VVV uit Venlo in het eigen stadion, in een volle koel. Ja, en dan pakte Excelsior weliswaar een punt... Iets is dan misschien beter dan niets, maar je houdt wel dat verschil van een punt. En ja, als je niet van VVV kan winnen, zou je kort door de bocht kunnen redeneren van wie dan wel. Uh, het was een wedstrijd die door VVV uh, bepaald werd. Die ploeg heeft er meer energie in gestopt. Heeft de voetballen, denk ik, dat zal iedereen het overeens zijn, toch ook wel wat meer te bieden dan Excelsior. Maar de held van de wedstrijd is niet de aanvaller van VVV, is toch de keeper, denk ik, van Excelsior. Die, uh... Goede reddingen verricht door pogingen van Wildschut. Helemaal aan het begin van de wedstrijd al. Twee schoten van Molhoek, Ferm en Meeuwis met een prachtige volley van een meter of 16-17. Dat was eigenlijk het hoogtepunt in de wedstrijd. De 20 minuten die daaraan vooraf gingen, zo vooraf de rust, die waren zeer matig. En uh, Iedereen schudde eigenlijk wakker bij dat moment. Van uh, Meeuwis, de aanvoerder van VVV. Venlo op dat moment nog een corner. Kort daarna van Yoshida. Eigenlijk uit die, die volley. Die wordt gepareerd uit de kruising door die doelman de Ruiter. Yoshida schuift die bal een, een, ja, een halve meter, een paar centimeter naast. En voor Toren dan nog met een goede kans voor Excelsior Aan de andere kant van het veld raakt de buitenkant van de paal. Ik denk dat ze het gevoel hebben bij VVV dat ze net wat te weinig hebben gekregen. Goed, dus de conclusie kan zijn... ze hebben er eigenlijk allebei niks aan. Nee, wat mij betreft eh, niet. Eh, ik denk dat het publiek de komende periode toch wel <coughs> wat te klagen zal hebben over VVV. Dat trainer Clint de Boek zal denken... God. Excelsior thuis hadden we moeten winnen. Aan de andere kant, als hij verloren had... dan was hij met zijn VVV de boek naar de laatste plaats gezakt. Dat blijft dan ook nog twee weken op TeleTech staan. Hè? Want er is natuurlijk binnenkort een Interland weekend wat eraan zit te komen. Dus ja, dan uh, was de situatie voor hem misschien wel wat uh, vervelend geworden. Nu lijkt dat allemaal nog wel mee te vallen. Zal VVV het uit bij Groningen moeten doen? Lijkt me niet eenvoudig. En thuis daarna tegen de Graafschap. En dat is toch eigenlijk ook wel een sleutelwedstrijd. Want als VVV ja. nog een keer wil stijgen op de ranglijst... dan zal dat soort, zullen dat soort wedstrijden gewonnen moeten worden. Kijk je dan naar het programma van Excelsior nog even... Ja, dan zie je daar tegenstanders als AZ, Ajax, eh, ADO, Den Haag. Eh, dat lijkt me niet zo eenvoudig allemaal. Kortom, deze ploegen zijn echt wel veroordeeld de komende periode... denk ik zo, tot in de middenmoot. En tegelijkertijd realiseer ik me ook als ik dat zeg... dat dat eigenlijk ook eh, weinig nieuws is. Ja. Goed, dankjewel voor nu. Later in deze uitzending de reacties... omtrent eh, VVV tegen Excelsior. En ja, u hoorde het net al. Het schaatsseizoen is geopend... en hij is terug, Sven Kramer, na meer dan 500 dagen afwezigheid... Zoals Jan Timmerman, onze verslaggever, hij uh, reed de vijf kilometer... ...eindigde op de derde plaats, meteen weer op het podium... ...maar niet het goud, zoals hij eigenlijk toch altijd gewend was. Hoe beoordeel jij nu deze prestatie? Um, als goed, als goed. Uh, 6.19.35, in een race die, die hij uh, vlak reed... En uh, waarin hij aan het einde wel moeite had om de rondetijden een beetje vlak te houden. Toen gingen die rondetijden omhoog. Maar toen ik hem binnen zag komen, uh, hij reed zeg maar als de eerste van de grote favorieten. dacht ik, nou die 6:19:35 35 is uh, misschien wel goed genoeg voor goud. Want uh, uh, het was een tijd die veel sneller was dan de winnende tijd van vorig jaar. Ook sneller dan zijn eigen winnende tijd van twee seizoenen geleden. toen hij voor de laatste keer in een enkele afstand had gereden in het Olympisch seizoen. Dat een beetje inschattend, dacht ik eigenlijk wel. Kramer, die gaat hem misschien wel winnen. Maar nou ja, niets is minder waar. Dat kwam door een superdag van Jorrit Bergsma. Die vijf seconden van zijn PR-afrijd. En Bob de Jong, die zich er ook nog tussen nestelt. Derde dus uiteindelijk Kramer. Maar ik vond het goed, zo, voor zijn eerste wedstrijd... na die lange afwezigheid. Ja, Kramer dus verslagen door uh, rijders van de bandploeg. Maar Kramer plaatste zich wel voor de wereldbekerwedstrijden. En misschien nog wel belangrijker. Kramer schaatst weer. De dag van Kramer, door Steven Daalbaat.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 Zijn kenmerkende stijl, zijn kenmerkende uitdrukking op zijn hij gezicht nu, ook. Uh, hij gaat nu aanvallen. Nu door, Sven, kom hey! Nou ja, vooral een beetje wedstrijd is allemaal leuk geweldig. je Er kunnen van rijden. Maar uh, uiteindelijk uh, ja, moet je toch in zo'n soort wedstrijd doen. En uh, ja, daar moet ik gewoon nog in groeien. Kom, nou, blijf zitten, kom Dit tot het einde is goed genoeg. Hij blijft rond die 30 zitten, nu een ronde exact 30, 30 rond dus...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 Weet je, wordt natuurlijk, natuurlijk best wel eens snel kritisch. En uh, dat, is, uh, dat is tevens een, uh, wat me heel veel gebracht heeft, maar ook nu een valkuil. Maar uh, ja, die, zoals Jorrit Bergsma, is gewoon, is gewoon nu echt in vorm. En uh, ja, daar, daar ben ik gewoon nog niet. Ja, Sven Kramer gaat niet winnen bij zijn rentree. En dat vind ik toch wel verrassend. En dat ondanks de goede tijd van 6.1935. Maar Jorrit Bergsma, de marathonrijder uit de ploeg van Jullit Adema... CVM-coach en dus Kramers-coach Bart Veldkamp.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 gewoon accepteert waar hij staat en uh, werkt aan zichzelf ja, en de rest om me heen, dat is niet echt belangrijk. Ja, ik weet wel wat ik heb natuurlijk wel gewoon ik ben wel in mijn hoeken gebleven, ik ben wel rustig gebleven, ondanks dat het me veel kracht kostte en ik, heb, ik ben niet gaan lopen, zwoegen, rammen en, en, en, en ja, dat, dus ik heb wel, ik denk dat ik mijn job wel gewoon goed heb gedaan. Mag je spreken van de Sven Kramer 2.0? 2.0, uh, uh, die 1.0 komt er wel weer hoor. Ja, die was namelijk heel erg goed. Maar ik bedoel, uh, misschien zijn er toch wel wat dingen anders in jouw schaatsen... of in de manier waarop je het benadert? Uh, nee, nee. Ik leef nog net zo voor het schaatsen. Ik, ben alleen, uh, ik zit alleen nu in een heel erg uh, proces nog. En uh, ja, er komen echt wel weer momenten dat ik uh, de hele boel kort en klein sla... als ik derde word hoor, geloof me. Maar op dit moment uh, zou, uh, zou ik me daar zelf gewoon tekort mee doen. Ja, Sven Kramer dus in de bijdrage van uh, Steven Dalebout. Sebastian, als je dit hoort, wat is dan jouw reactie? Wat valt je op? Uh, nou, die laatste quote vind ik heel mooi. Uh, dat er wel weer een dag komt dat hij alles kort en klein slaat als hij derde wordt. En, uh, ik denk dat hij daarmee perfect neerzet en gewoon eerlijk zegt hoe hij er op dit moment in staat. Hij heeft in het verleden vaak de fout gemaakt dat hij altijd maar wilde winnen. Wij vonden dat altijd maar heel mooi natuurlijk. Maar daardoor heeft hij wel zijn lichaam, of eigenlijk het uiterste gevraagd van zijn lichaam, daar heeft hij die reactie op gehad. En hij is gewoon reëel en realistisch. En hij weet dat het echt niet hoeft te gebeuren allemaal op 4 november 2011. Het uiteindelijke doel ligt natuurlijk in Sochi. Maar dit seizoen is nog zo lang. Er komen nog kansen genoeg om Jorrit Bergsma en Bob de Jong weer, weer te verslaan. Ja, maar toch die bammers die sneller waren. Eh, je zei al, Jorrit ja. uh, Bergsma die wint, Bob de Jong tweede. Bergsma, marathonrijder. Is dat verrassend? Uh, nou ja, vind ik eigenlijk wel. Alhoewel, ik, ik heb vandaag ook heel veel mensen gesproken... die hebben de, de eerste twee, drie marathons van dit seizoen gezien... In, in Utrecht en in Amsterdam won hij twee wedstrijden. En die zeiden al, let op Jorrit Bergsma, want hij rijdt heel erg hard. Hij is uh, Fries, uh, hij is 25 jaar, rijdt dus ook voor die ploeg van aan. Maar Ik denk dat de meeste mensen hem toch wel kennen... Uh, toen hij Nederlands kampioen werd op natuurreis. Uh, dat was twee seizoenen geleden. Toen zaten wij met z'n allen in het vliegtuig naar Vancouver... en hij werd onder erbarmelijke omstandigheden in Zuid-Laren... Nederlands kampioen toen dus op natuurreis... Maar hij rijdt vijf seconden van zijn persoonlijk record af. En ik vind het wel leuk dat Jillet Anema en zijn bandploeg iedereen altijd van tevoren een beetje uitdagen. Hè? Een grote taal, we zijn het niet zo gewend in Nederland. Maar Anema doet dat gewoon. We gaan die lange baan schaatsen, eens een beetje aanpakken. Ja, en dan uiteindelijk winnen ze ook. Ja, dat, dat, dat, nou ja, dat is ook wel mooi. En Anema die vierde dat feestje weer, uh, weer terecht. Met Bergsma dus op één. En Bob de Jong dus op de tweede plaats. Ja, we weten hoe Bergsma schaatst. Even kijken hoe hij praat. Bert Maalderink sprak met hem. Klinkt dit uh, gek in jouw oren? Jorrit Bergsma, Nederlands kampioen 5 kilometer. Ja, zeker. Uh, ja, Wel een verrassing. Ja, ik wist dat ik uh, een goede doen was. Maar uh, met dit jaar uh, deelnemersveld sterker dan, uh, dan vorig jaar. Ja, had ik het eigenlijk niet verwacht. Ik had uh, gehoopt weer gewoon podium te rijden. maar. Uh... Ja, dat dit eruit komt is natuurlijk fantastisch. Ja, en het verbaast me toch dat jij daar zelf zo verrast over bent. Want vorig jaar derde. En iedereen zegt die bammers zijn beter dan vorig jaar. Dus dan is dat toch niet zo gek? Nee, in, in de wedstrijdjes ook die ik gereden heb. En ook in de trainingen had ik echt, echt het gevoel dat, uh, dat ik weer echt weer stappen had gemaakt. Maar uh, ja, je gaat ervan vanuit dat, uh, dat de tegenstanders ook niet stil hebben gestaan. Dus uh, allemaal ja, met de kramer aan de start die gretiger is dan ooit denk ik. En uh, ja... Vorig jaar ook eh, Blokhuizen en Oldehevel toch wel een beetje... Ja, ja, op, ja was vorig jaar nog tweede, maar... Eh, ja, ja die, hebben, die hebben ook vrees voor ons gehad en die hebben ook hard getraind, denk ik. Dus, eh, ja. En jullie hebben toch ook een soort peper in de kont, hè? Om die mannen eraf te rijden, die lange banen eraf te rijden. Dat was toch ook zo? Ja, dat, dat is ook zo. Maar ja, vorig jaar hadden we geen, uh, geen druk. We kwamen als verrassing en... Uh, ja, nu hadden we toch ook wat meer de aandacht op ons gericht. Uh, ja, dat... Voelde je dat? Ja, dat? ja, dat voelde je toch wel. Uh... Maar uh, ja, ik, ik kon er rustig onder blijven en gewoon mijn eigen uh, race rijden. Wat was het voor race? Want wat ik eigenlijk een van de mooie dingen van de race vond... is dat op het moment dat jij een snellere tussentijd had dan Kramer... je coach, je het allemaal ongeveer ontplofte. Ja, ja zelf maak je daar niet zo, veel zo erg mee. Uh, dat ik sneller reed dan Kramer op dat moment, dat heb ik helemaal niet doorgehad eigenlijk. Ik, ik hoor hem trouwens wel eh, onderweg. Uh, kan ook niet missen, hè? <laughs> aan de andere kant van de baan. Maar, uh, ja. ja, ik, uh, ik reed een goede race. Op de eind liep hij wel iets op, maar uh, hij was goed genoeg. Hij ja, mocht er zeker zijn. Of had jij ook nog gedacht: van, De Jong gaat daar zeker onderrijden, want hij reed naar jou. Ja, ik, uh, toen ik uh, naar, door de tunnel hier weer heen, uh, heen liep, toen, uh, toen hoorde ik dat de laatste ronde dat we ongeveer gelijk reden. En meestal is uh, de jongens in de laatste ronde is, uh, heel vlak, soms wel in de 28ers. Dus ik dacht, oh, die, uh, die wipt er nog onder. Maar uh, ja, ik, hij kwam maar naar boven. En toen ontplofte jij, of niet? Ja, zeker. Ja, ja dat is een heel nieuw. Ik, ik moet het nou even hebben. Maar uh, ja, dat is hartstikke gaaf uh, natuurlijk. Maar dat betekent wel weer dat jullie een drukke winter krijgen, hè? Want uh, jullie gaan nu naar Rusland toe voor de World Cup, of jij gaat naar Rusland voor de World Cup. En is het weer allemaal marathons en uh, elke wedstrijd die er is, daar uh, staan jullie? Ja, als we in Rusland rijden, dan is het, uh, is het lastig om de marathon ernaar te rijden. <laughs> ja, dan, uh, dan hebben we even rustig een marathon. Dus, uh, maar als het even kan, dan rijden we beide. Als het elkaar aanvult. En, uh, ja, anders gaan de, gaat de lange baan eerst uh, voor. Jorrit Bersma, Nederlands kampioen, 5 kilometer. Klinkt prachtig. Ja, super. <laughs> Dat was uh, Jorrit Bersma, dan uh, Bob de Jong, die dus genoegen moest nemen met de tweede plaats. Opnieuw Bert Maalderink. Gefeliciteerd met je zilver. Of denk je toch stiekem van het had goud moeten zijn? Nee, het had goud moeten zijn. Ik rijd eh, eigenlijk wel een hele slechte rit. In het begin, ja, eh, nou, ik open behoorlijk. En dan eh, de, de tweede ronde laat ik hem eigenlijk helemaal weglopen. En op dat moment eh, weet ik gewoon met de kruising, nu moet ik aan. En vanaf dat moment heb ik ook de knop om me gezet te rammen. En, en kijk maar waar het schip eindigt. Nou dat was eh, ja, negen ronden voor het eind. ik moest die, die 30-7 goed maken. Ja, nou, dan, dan pak ik hem goed op, maar... Ja, dit, uh, uh, dit is gewoon niet goed. Ja, dan ben je zo ervaren. Weet je dan ook meteen hoe dat komt? Of dat gebeurt gewoon? Ja, ik weet heel goed hoe het komt. En uh, dat is gewoon uh, een stukje tactiek uh, gedachte voor mij. En uh, ja, daar, uh, daar speelt Wouter op in. En, uh, ik weet niet wat Wouter voor plannen had, maar... Uh... Uit, hoe bedoel je dat? Nou ja, uh, ik, uh, ik ga ervan uit dat Wouter veel harder kan rijden dan dit. En uh, dat hij uh, gewoon voor de oranje kampioenschappen bezig is. Uh, ja, daar laat ik me misschien iets, iets door afleiden. Ik moet mijn eigen rit rijden, ik ben met mezelf bezig. En op dat moment uh, ja, misschien dat ik me laat verleiden... door, uh, door het langzame rijden van uh, Wouter. Ja, proef ik daarbij een beetje dat jij dat onsportief vindt ofzo? of zo? Hoe nee, zie je dat? Nee, helemaal. Kijk, hij moet uh, rijden wat hij wil. En, uh, ik moet gewoon mijn eigen rit rijden. Ik moet gewoon zelf uh, moet ik die, die tweede ronde gewoon vol doorrijden. Een uh, 30-7 mag er niet uitkomen na 29-9. Dan moet je gewoon uh, in ieder geval 30 heel laag rijden. en Ik heb het in het verleden vaak genoeg gedaan dat ik die, die tweede volle ronde te langzaam reed. En dat, dat, dat ligt volledig op mij. Dus dat, uh... Maar toch op het eind kom je er nog dichtbij. Hè? Want het had ook goud kunnen zijn op het eind nog. Ja, nee, goed, uh, op achterrond voor eind moet ik een behoorlijke aanzet geven voor die wissel. En dan trek je hem gewoon goed door. Ja, die, uh, die versnelling uh, die kan je in het einde niet meer geven. En, uh, ja, dan, uh, dan moet je gewoon... een uh... Tevreden zijn met het uh, zilver en uh, Jorrit rijdt gewoon een puikenrit. Ja, dat is toch een beetje, hè? jullie wilden bam, bam, bam. Nou, het is in ieder geval bam, bam weer geworden. Daar, uh, dat merk ik, daar is iedereen trots op bij jullie ploeg. Ja, zeker. Hartstikke uh, mooi dat Jorrit uh, nou die Nederlandse titel pakt. Uh, jammer dat uh, Bob uh, het vandaag niet voor elkaar krijgt. De Vries. Bob de Vries, ja. En, uh, ja wel heel erg gaaf dat, uh, dat Sven, Sven ook meteen voor op het podium komt. En, uh, Wat nou, vind jij ook? Ja, absoluut. Het is toch uh, mooi om... Uh, om zo, zo iemand uh, met zo'n staat van dienst weer op, uh, op hoogste schafot erbij te krijgen. En, uh, je ziet gewoon dat hij ook wedstrijdritme mist. En dan, uh, ja, ik denk dat hij gewoon een hele goede rit rijdt. Ik ben verbaasd omdat jij ook al zo'n andere dingen over Kramer hebt gezegd... dat je niet naar hem kijkt en zo. Maar dit is een felicitatie en compliment voor Kramer dus ook uit jouw mond. Nou, als je ziet waar hij, uh, hij een jaar geen wedstrijd hebt gereden... dan uh, is, uh, is zo'n rit buitengewoon goed en dat uh, mag zeker gevecht worden. Ja, collegialiteit. Mooi. Sebastian Timmerman, zondag nemen ze het weer uh, tegen elkaar op. Want uh, Sven Kramer heeft besloten ook die 10 kilometer te gaan rijden. Dat was niet ja. het plan, maar waarom gaat hij dat dan toch weer wel doen? Nou, hij had van tevoren wel gezegd... als die 5 kilometer me bevalt, dan doe ik dat hoor. Dus wat dat betreft had hij het al een klein beetje aangekondigd. En uh, nou ja, uh, kan me het me ook wel voorstellen. Hij heeft nu uh, in trainingswedstrijden twee keer in drie en één keer in vijf gereden. Nu de vijf om het eggy. En uh, nou ja, als hij zich er goed bij voelt, waarom die tien niet, hè? Uh, Sebastian, het gaat dus ook om plekken voor de wereldbeker. Uh, hoe ziet dat ja. er nu precies uit? Nou ja, uh, Bergsma, Bob de Jong-Kramer dus als top drie. Blokhuizen wordt vierde gaat, Douwe de Vries wordt vijfde en gaat ook. En dat betekent dat uh, Wouter Oldeuvel bijvoorbeeld niet gaat. Bob de Vries, vorig jaar Nederlands kampioen, gaat niet. Maar de grootste verliezers, dat waren de mannen uh, van de voormalige Hof ploeg, tegenwoordig van de Hartstichting Koen Verweij en Rens 10 Tiende en zestiende, dat viel me zwaar tegen. En dan de 500 meter. Zowel de mannen als de vrouwen reden de eerste van twee races. Morgen de tweede. Hoe ging het bij de mannen? Uh, bij de mannen wint Jan Smekens in een hele snelle tijd van 35.08. Smekens de laatste vijf jaar drie keer Nederlands kampioen. Vorig jaar uh, ja, werd hij ontroond door Ronald Mulder. 35-08 is een kampioenschapsrecord. Zo snel is het dus nog nooit gereden bij de NK-afstanden. Nou, Jan Smekens doet dat vandaag. Michel Mulder tweede. Jesper Hospers, normaal gesproken subtopper. Nu staat hij in de top met een persoonlijk record van de 35-26 op de derde plaats. En dan Groothuis en Tuitert vierde en vijfde. Dat betekent dat Hein Otterspeer voorlopig buiten de wereldbekers valt. Maar de grootste verliezer was misschien toch wel Ronald Mulder, de kampioen van vorig seizoen. Hij komt nu niet verder dan de elfde plaats, maar heeft wel een excuus. Want hij heeft weer wat last van. De Lies die hield een vorig seizoen ook al een tijd buiten buiten de baan. Ja, een elfde uh, dat ziet er niet goed uit. En bij de vrouwen nog verrassingen? Ja, dat Thijsje Oenema wint vind ik een verrassing. Want zij staat toch, stond de laatste jaren eigenlijk altijd in de schaduw van Margot Boer en Anette Gerritsen. En nu treedt ze daar buiten. Thijs Oenema wint in 38.41. Dat is een tijd die zij nog nooit gereden heeft op een baan als Heerenveen. Margot Boer verslaat ze met 24 honderdste van een seconde. Anette Gerritsen staat al op meer dan een halve seconde. En was absoluut niet tevreden met die derde plaats die zij rijdt vandaag. Dus Thijsje Oenema ja, lijkt toch wel zeg ik voorzichtig op weg naar de Nederlandse titel. Ze heeft het heel erg naar de zin... vertelde ze bij de ploeg van Renate wold. Die nieuwe op-is-op-ploeg, zoals die zo mooi heet. Ze is zeven kilo afgevallen. Het is misschien een beetje vrouwenvriendelijk om dat te melden. Maar dat begreep ik dan weer van een van de coaches van Peter Kolder. En uh, de vijver die ze een paar jaar geleden had... is volgens Kolder nu eindelijk helemaal uit haar lichaam. En daardoor zien we nu wat Thijsje Oenema volgens hem allemaal kan. Nou, ze staat dus aan de leiding naar de eerste 500 meter. Goed, dat was de vrijdag. Kort nog even, welke afstanden morgen? Uh, morgen gaan we dus die 500 meter afmaken, de 3 kilometer bij de vrouwen en ook nog eens de 1000 meter. Dus het wordt een drukke dag voor de sprinters. Dankjewel, Sebastian Timmerman. be the same, but girl you came and changed, the way I want, the way I talk, I cannot explain the things I feel for you, but girl you know it's true, I'll stay with you, I'll feel my dreams, and I'll be all you need. You Rock My World van Michael Jackson. Het is bijna half elf. NOS langs de lijn. De Europese kampioenschappen atletiek worden in 2016 in Amsterdam gehouden. De stad kreeg de voorkeur boven Split en Istanbul. En volgens promotor Ellen van Langen was het pleit snel beslecht. We hebben met een meerderheid van stemmen in de eerste ronde gewonnen. Maar dat wisten we natuurlijk niet van tevoren. En uh, ja, het was heel erg spannend. We wisten dat uh, zowel Split als Istanbul ook een goed bid hadden.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 En het Olympisch Stadion met 30.000 mensen vol zegt meer dan een halfvol stadion. Dus ik denk dat dat uh, iets wat misschien ons nadeel leek, juist ons voordeel heeft gewerkt. Mooi evenement in Nederland. Het is uh, de eerste keer dat Nederland een groot toernooi in de buitenlucht mag organiseren. Derk Boerichter is opgenomen voor het Nederlands elftal. De aanvaller van de Ajax is door Bert van Marwijk uitgenodigd... voor de oefenwedstrijden tegen Zwitserland en Duitsland. Ook Klaas-Jan Huntelaar is gewoon geselecteerd. Hoewel de spits gisteren zijn neus brak tijdens een wedstrijd van Schalke 04. Bas Stigler neemt de selectie van Oranje onder de loep. Hij speelde een half jaar geleden nog in de eerste divisie met RKC. En komende maandag mag hij zich melden in Noordwijk...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 Maar het is wel een jongen met, met, met specifieke kwaliteiten. De uitleg van Bert van Marwijk. De selectie van Dirk Boerichter gaat ten koste van El Giro Elia. Maar dat hij vroeg of laat buiten de selectie zou vallen... dat is eigenlijk geen verrassing. El Giro die heeft al maanden niet meer gespeeld. En ik heb hem heel lang erbij gehouden, ook het vertrouwen gegeven. En de vertrouwen heb ik nog steeds in hem. Alleen, ja, hij speelt al zo lang niet. Dus ik vind dat dat ook niet meer kan nu. Wel geselecteerd en misschien wel onverwacht... Klaas-Jan Huntelaar. Hij brak gisteren namelijk zijn neus op twee plaatsen... tijdens een Europa Cup wedstrijd van Schalke. Dat was nogal een bloederig tafereel. En Bert van Marwijk heeft Huntelaar vanmorgen ook maar even gebeld. Ik zeg, zat hij er nog aan? Hij zei, ja, zit er nog aan. Maar hij had twee tampons in zijn neus. In zijn neus. En uh, hij sprak wat moeilijk, maar het ging goed met hem. En hij is zo fanatiek. Hij wil gewoon spelen in het weekend. Met een masker, hebben ze al aangemeten. Dus ik ga er vanuit dat hij, dat hij gewoon in het weekend speelt. Een speler die zelf zo graag wil, ga ik niet zeggen van... Uh, je mag niet spelen. Uh, een masker, als hij een masker op heeft, dan kan er ook niks gebeuren. Het ging op de persconferentie vanmiddag ook nog even over Douglas... de verdediger van Twente die eergisteren officieel Nederlander geworden is. Officieel, maar toch betekent dat niet... Gek genoeg dat Douglas meteen voor oranje mag uitkomen. Hij is namelijk nog niet lang genoeg in ons land. Hij, hij is pas speelgerechtigd na het EK 2012. Dan is hij vijf jaar hier. En nu eh, moeten wij als KNVB zijn de dispensatie aanvragen. Dat gaan we ook doen, zo snel mogelijk. Snel nou, wij gaan dat heel snel doen. Alleen, niemand kan mij zeggen hoe lang dit gaat duren... of dat überhaupt gaat lukken. Het woord dispensatie zegt het al, er nooit geen zekerheid. En het enige wat ik kan zeggen is dat dat het geen weken zal duren, waarschijnlijk zal het langer duren. Ik ga er wel in principe vanuit dat het voor het EK rond is. Dat ja. Ja, is, het is eigenlijk... geen garantie. Tot die tijd mag Douglas ook niet meedoen in oefenwedstrijden... zoals links en rechts wel is gesuggereerd. Hij zal dus geduldig moeten zijn en moeten hopen op dispensatie. Voorlopig dus nog geen Douglas bij Oranje... maar wel Dirk Boerichter, de opvallendste man toch wel in de selectie. De linksbuiten van Ajax vertelt hoe hij het nieuws hoorde. Uh, op de massagetafel. <laughs> ja, ik moest uh, uitfietsen, maar uh, ik had dus een mobieltje meegenomen en uh, op een gegeven moment uh, ja, kreeg ik een sms van iemand en uh, toen werd ik gefeliciteerd, dus op uh, die manier kwam ik erachter. Ik kan me voorstellen dat je dan opstaat op zo'n dag als de selectie bekend wordt en dan ben je ermee bezig. Dan stap je die auto in naar de toekomst en dan? Maar ik moet wel zeggen, veel meer eigenlijk. Ik was meer bezig met de training dan met, uh, dan met uh, ja, de uitslag van, uh, van de selectie dan, maar... Uh, ja, als je dan uiteindelijk hoort dat je erbij zit, ben je toch wel heel blij, moet ik zeggen. Frank de Boer zei zojuist in de persconferentie dat hij het eigenlijk wel verwacht had, gezien jouw ontwikkeling. Nou ja, goed. Verwacht. Ik, ik, ja. ik weet het niet. Ik doe ook wel eens het gewoon mijn best. En ik probeer... Uh... Ja, belangrijk zijn voor het team en, en goed te voetballen. En, uh, ja, als hij niet ondergemerkt blijft door de bondscoach, dan is dat natuurlijk ook mooi. Heb je dan ook met de bondscoach gesproken? Belde hij zelf? Nee, ik heb nog geen contact met hem gehad. Nee, nee want ik kan me zo voorstellen dat je dat tegen Zwitserland speelt. Uh, dan in, hier in Amsterdam en in, in Duitsland tegen Hamburg zitten natuurlijk prachtige wedstrijden. Uh, als hij je selecteert, wil hij je ook even zien. Ja, ik kon zelf ook heel graag spelen inderdaad. De debuut te maken, uh, absoluut. Ja, want uh, als jij zelf wat in de bondscoach verplaatst, waarom zou hij Dirk Boerrichter hebben geselecteerd? Geen idee. Dat hij linksbuiten nodig heeft, denk ik. En uh, ik ben een linksbuiten. Van de lange leegte naar een uh, interland tegen Duitsland in Hamburg. En dat in een uh, paar maanden tijd. Ja, had ik vorig jaar niet uh, durven denken en niet durven dromen. <laughs> nee. Nee, heel vreemd allemaal. Ja, vreemd? Ja, Nou, ja, goed. Kijk, uh, als je vorig, uh, vorig jaar dan, uh, in een stadion speelt uh, waar een paar honderd man aanwezig is... Dan staat dat me niet bij stil van laat ik volgend jaar eens uh, met Duitsland, uh, in Duitsland uit gaan spelen tegen het nationale team. Nee, dat uh, gaat er niet in je hoofd rond in ieder geval. Dan knijp je ook wel eens zo even in uh, je arm. <laughs> van de, wat, wat gebeurt er allemaal met die, uh, met die jonge roldenzaal? Ja, het is nog steeds uh, moeilijk te geloven allemaal, maar uh, ja, ik geniet er echt heel erg van moet ik zeggen. Dirk Boerichter tegen verslaggever Klaas-Jan Bos van RTV Noord-Holland. Goed, we gaan eens even vooruitkijken wat er komend weekende voor bijzonders te genieten is in de eredivisie. FC Utrecht bijvoorbeeld ontvangt zaterdag de regerend landskampioen Ajax. Dat is altijd een beladen wedstrijd voor veel Utrecht-supporters. Is dit natuurlijk de wedstrijd van het seizoen. Ook voor coach Jan Wouters is het duel speciaal. Hij speelde zelf voor Ajax van 1986 tot 1991... en was er eind jaren 90 ook hoofdtrainer. Speciaal dus. Ja, ik denk als je een verleden hebt bij een club, uh, dan kijk je altijd wel uit naar, naar dit soort wedstrijden. Ja, en een wedstrijd Utrecht Ajax is altijd een, een mooi affiche voor je. Er zijn niet veel mensen die hem als speler en als trainer hebben meegemaakt. Um, nou, ik denk Robbie Alflo ook. Maar niet als hoofdtrainer. Nou ja, oké, okay, oké. Okay, nee. ja, dan zou ik ze niet zo 1, 2, 3 op kunnen noemen. Uh. Is dat dan heel bijzonder? Uh, Leo van Veen schiet me nu te binnen. Ja, denk ik. Geen hoofdtrainer geweest bij Ajax? Nee, dat is waar. Daar ja, heb je me weer. Ja. Ja. is het bijzonder. wedstrijd tegen Ajax is sowieso bijzonder. Hè? Het leeft hier enorm. Er is toch wel een bepaalde rivaliteit. Dus wat dat betreft is het wel bijzonder. En ja, met name voor ons ook, uh, na twee slechte resultaten... is het uh, ook een mooie mogelijkheid om dat eens recht te zetten. Ook voor jou persoonlijk? Ja, ja natuurlijk. Uiteindelijk gaat het om de punten. Dus uh, dat is uh, waar je het voor doet. Dus voor mij persoonlijk ook, ja. ja want het is nu je derde wedstrijd als verantwoordelijk man. En je bent begonnen met twee nederlagen. Dan kan ik me voorstellen dat je denkt van... Het mag wel een keertje anders. Ja, dat probeer ik net te zeggen. Jij zei iets. Als speler had ik altijd het idee... Ajax heeft geluk. Toen ging ik naar de andere partij. Het is geen geluk. Ja, zo heb ik het beleefd als speler. Dat, dat we tegen Ajax speelden. en uh, Dat je met 1-0 e verloren. En dan viel hij tegen het einde. En dan dacht je hebben ze weer geluk. Maar als je dan aan de andere kant uh, zit... en je valt eigenlijk constant aan, hè? Uh, als je daar dan speelt... Ja, dan weet je dat daar meer kans in, in zit... als je veel op de helft van de tegenstander bent. En dan beleef je het weer heel anders. Is het ook als trainer zo? Hoe bedoel je? Als je als trainer zit te kijken... wat je nu zegt als speler... is dat precies hetzelfde? Dat je als trainer ook denkt van... geluk. En als je aan de andere kant nee. trainer bent... Nee, ik zeg hoe ik het beleef als speler. Ja. Uh, als trainer beleef je het heel anders. Want ten eerste, ben ik iemand die zelf graag veel balbezit heeft, dat moet er dan ook nog uitkomen. Maar nee, dan, dan beleef ik het niet zo van uh, het is geluk of uh, nee. Maar, want vaak bekijk je het uh, van of er een fout aan vooraf gaat of, uh, yeah, of er een goede aanval is. Uh, dus dan bekijk je het niet zo van, uh, van de gelukkant. Wat vind je van Ajax? Jij kan het van afstand heel goed beoordelen. Ik ja, kan het beoordelen zoals je de het ziet hè, dat ze een paar weken uh, wat minder hebben gedraaid. Maar de laatste drie wedstrijden uh, ja, zit het weer prima in elkaar. Ja, er is veel om die keeper te doen geweest, Fernandes. Die neem je netjes in bescherming, zoals het hoort. Ja, ik heb uh, meer keepers meegemaakt. Gomez, uh, die, die een moeilijk begin heeft gehad bij PSV. Uitgroeit om een topkeeper. Edwin van der Sar, die ook, die ook moeilijk begint bij Ajax. En uh, uitgroeit op uh, een van de beste keepers van de wereld. Dus uh, mijn carrière is niet op één foutje gebaseerd... En, ja, fouten maken we allemaal. Het is niet fijn, maar uh, het gebeurt. Hier spreekt toch echt de uh, ervaren voetballer als coach? Uh, ja, ik, heb, uh, ik heb zelf ook van mijn fouten geleerd. Hè? Dus uh, Dat is ervaring. Jan Wouters die dus uitkijkt naar het uh, duel met Ajax. Komende zondag half 1. Uh, voor hem is het speciaal, zo zei hij. Maar dat geldt uh, misschien nog wel meer voor een van de middenvelders, Rodney Sneijder. Huurling van Ajax, Ras Utrechter. Rob Fleur sprak ook met hem. Is dit, Rodney uh, Sneijder, jouw wedstrijd? Nee, dit is uh, niet zozeer mijn wedstrijd. Ik kijk er wel enorm naar uit, maar... Uh... Ja, laat duidelijk zijn dat het wel uh, voor de mensen hier in Utrecht de wedstrijd van het jaar is. Merk je dat ook uh, op straat? Ja, dat merk je overal. Overal waar je komt, uh, wordt over de wedstrijd van zondag gesproken. Dat uh, is wel fijn. Maar nu sta je aan de andere kant, hè? Ja, ja, dus, uh, ja voor mij is het gewoon heel normaal. Ik uh, ben hier nu al een aantal, uh, aantal weken. En, uh, ik voel me thuis en uh, ja, ik heb zin om tegen mijn oude ploegmaatje te spelen. Vorig jaar werd Ajax van het veld geblazen door FC Utrecht. Ja. Wordt daar nog vaak over gesproken? Nee, dat is vorig jaar. Uh, dus, uh, we hebben nu een heel ander elftal. Vorig jaar zat ik op de bank bij Ajax. En, uh, toen heb ik het met eigen ogen kunnen zien. En, uh, het was voor ons heel lastig om hier te voetballen. Ja. Als je nou eens Ajax ziet was, waarom vreest Ajax altijd Utrecht? We zitten er kort, uh, kort op, laten hier niet voetballen. Uh, stadion wat erachter gaat staan, ja, dat helpt allemaal mee. En, uh, dan is het enorm lastig om hier te voetballen. Trainer Jan Wouters, heeft hij jou nog wat specifieks gevraagd over een aantal mensen? Nee, nog niet. Ik denk dat dat morgen gaat gebeuren. Want je bent natuurlijk een ideale spion om het zomaar uit te drukken. Ja, ze hoeven in ieder geval geen scout uh, erheen te sturen, want ik kan ze alles vertellen. Wat verwacht je van Ajax? Ja, ik heb ze de afgelopen wedstrijd gezien tegen uh, Zagreb. Vond ik dat ze heel aardig speelden. Maar uh, dit seizoen hebben ze steeds moeite met de wedstrijd daarna, na een Europees duel. Dus ik hoop dat dat uh, ja, dit keer ook zal gebeuren. En gaat het een dubbel? Omdat Utrecht tot de tanden gewapend is, om het zomaar uit te drukken? Dat ook, ja. Wij zijn, uh, wij zijn gemotiveerd. We willen iets rechtzetten, ook uh, naar de supporters toe. Dus uh, ja, we hebben er zin in. En snijden snijder tegen Ajax, dat is even winnen hoor. Nou, voor jullie misschien wel, ja. Voor mij uh, op dit moment niet. Nou, er leeft niet zoiets van... Ik zal jullie echt eens laten zien dat jullie iets verkeers hebben gedaan in Amsterdam. Nee, tuurlijk uh, tuurlijk wil, ik, wil ik wat laten zien. Natuurlijk wil ik belangrijk zijn, maar... Ik ga het niet forceren. Ik ga gewoon uh, met hetzelfde instelling en hetzelfde gevoel het veld als, uh, als vorige week en de weken daarvoor. Ja, daar ben ik. Goed. Uh, Rottingsneijder was dat. Die uh, dus. Uh... Gebrand is op een overwinning, die staat op scherp. In de divisie zullen de ogen dit weekend ook gericht zijn op uh, Feyenoord. De ploeg van trainer Roland Koeman speelt thuis tegen NEC. Grote vraag is natuurlijk hoe de Rotterdammers aan toe zijn... na die afstraffing van uh, vorige week in de Euroborg. 6-0, weet u nog, voor Groningen. Het gebeurde een paar dagen na hun uitschakeling in het Bekerternooi... de go Eagles, ook al zo'n klap. Zo uh, zo klap. Roland van der Geer, goedenavond. Goedenavond, ook. Jij bent bij uh, Feyenoord geweest vanmiddag, een beetje sfeer geproefd. Nou, wat ja. heb je geproefd? Nou, er werd geen polonaise gelopen, dat mogen duidelijk zijn. Maar ook van een crisis is geen sprake. Als je natuurlijk heel simpel even kijkt naar hoe het twaalf maanden geleden was... Toen men boven de degradatiestreep stond, er vlak boven weliswaar, en er bijvoorbeeld in dat seizoen met 10-0 verloren is. Ja, dan ben je na een 6-0 nederlaag en een beker uitschakeling nog niet in paniek. Maar, zo langzaam maar zeker, moet er wel een kentering komen. Maar paniek is er niet, crisis is er ook niet. Wel, hele dikke teleurstelling en een grote ambitie, om dat in die thuiswedstrijd tegen NEC nou eens recht gaan zetten. En hoe hebben ze die afgelopen week verwerkt? Ze hebben met name veel gesproken. Um, Koeman was de eerste om te ontkennen dat dat voor het eerst is in zijn carrière. Logisch, want hij wil natuurlijk het mondcrisis ook niet in de mond nemen. Maar als je veelvuldig gaat praten gedurende een week... dan geeft wel aan dat je niet al te lekker in je vel zit. En dat er dus spelers zijn die blijkbaar behoefte hebben aan persoonlijke gesprekken. En dat zo'n groep behoefte heeft aan een groepsgesprek. Dat is maandag bijvoorbeeld gebeurd. Daar was Koeman zelf niet bij, maar wel met de assistenttrainers. En de afgelopen week is er dus met iedereen wel gesproken. Ja, en dan, uh, dan moet het uiteindelijk gewoon gebeuren en daarnaast, daarnaast trainen. Ja. Um, wat na die Zeepert van 6-0 tegen Groningen opviel, dat Ron Vlaar de volle laag kreeg, in de pers met name. Laten we even luisteren wat Kommand daarover zegt. Ja, hij heeft moeite in een aantal wedstrijden zijn niveau te halen. Het is, het is afwisselend. En, nou ja, daar doet hij wel alles aan, want het is wel een speler voor een trainer die altijd maximaal geeft en die ook zelf kritisch is. Nou, dat hij nog steeds in beeld is uh, voor het Nederlands elftal, dat, dat is positief. Maar die lijn moet hij wel verbeteren binnen Feyenoord. En, en... Maar het zijn meerdere jongens uh, die dat moeten doen of die te veel onregelmatigheid hebben in hun prestaties. De druk wordt dus opgevoerd, heb ik de indruk. Vlaar moet het nu gaan laten zien, Ronald. Ja, hij is niet tevreden over hem, dat is duidelijk. Hij, we hebben het er een paar weken geleden alles met hem over gehad. Hoe zei hij ook? van ja, Hij is in beeld bij Oranje. Maar de vorm die hij op dit moment heeft, vind ik niet Oranje waardig. Hij zal in de coaching meer moeten doen. Maar het probleem met Ron Vlaar is dat hij op dit moment slecht presteert in zijn eigen positie. Waardoor hij aan dat andere werk ook niet toekomt. Ja, en Bakal en Elamah zijn ook niet de leiders. Oftewel, als je het spel wil gaan maken en dominant wil zijn. Heb je dit soort mensen nodig waaraan je kunt optrekken. En Vlaar is een van die mensen. Maar laat dat zitten. Wat, wat ik overigens wel aardig vind is dat Koeman wel gewoon op namen ingaat. En dat is. Dat is wel eens een verademing hoor in het, uh, in het huidige uh, voetbalklimaat. Ja. Uh, Flaar werd overigens wel uh, gewoon opgeroepen door Bert van Marwijk... in de definitieve selectie van Oranje. Dat moet hem dan weer vertrouwen geven, zou je zeggen. Nou, dat, dat, dat zei Koeman wel. Dat geeft hem in elk geval het idee dat de basis goed is en dat hij iets heeft waar hij naartoe kan groeien, waar hij nu dus wel een stukje vanaf zit. Hij gaat dan nu weer hè, met andere jongens wat trainen, kan zich misschien weer optrekken aan het niveau, daar kan Feyenoord dan weer wat profijt van hebben. Dus er is, er is absoluut nog vertrouwen in Ron maar dat hij de laatste weken niet doet waar hij voor is, uh, is opgesteld, dat is duidelijk, maar ja, het, geeft, het geeft in elk geval wel, uh, wel vertrouwen dat hij gewoon namen noemt, is dat een manier van ingrijpen... in een uh, team dat twee van die zware nederlagen achter zijn kiezen heeft? Is dat een, ja? Je moet nee. toch iets, kan ik me voorstellen. Ja, nou ja hij wil een beetje meeanalyseren. Er wordt natuurlijk naar gevraagd. En um, ja, vaak... Ik bedoel, hij laat ook het achterste van de tong niet zien. Het ging ook al even over Erwin Mulder, hè, de keeper... die er zes uh, achter zijn oren kreeg en de vraag van... Joh, denk je erover om misschien eens met een andere keeper te gaan spelen. En dan zegt hij van ja, weet je, hij kan ook weer niet al te veel aan al die goals doen. Ik heb daar nog niet over nagedacht. Maar goed, er zal best wel eens gesproken zijn over joh, wat moet je uitstralen als keeper van Feyenoord? Wat moet je nog meer doen, behalve ballen tegenhouden? En waarin kan jij verder komen? Dus het is leuk dat hij, er, dat hij erover praat. Wat hij met name doet, en dat zei hij ook van, uh, kijk, we kunnen nu met z'n allen hartstikke in de put gaan zitten en zeggen tegen elkaar, ach, wat hebben we dit verkeerd gedaan, dit verkeerd gedaan. Nee, je moet die wedstrijd vergeten. Het is een ontzettend grote uitslag maar Groningen. Zal zal ook nooit meer zo effectief zijn. En laten we nou gewoon kijken naar de ranglijst. Als je dat vergelijkt met 12 maanden geleden... dan doen we het gewoon beter. En laten we dat nou gewoon als houvast nemen. En dat geeft hij zijn spelers ook mee... Overigens is het ook zo. Ja, als je wil ingrijpen in een elftal. dan zal je ook een brede selectie moeten hebben. En dat is iets wat Koeman natuurlijk ook ontbeert. Hij kan simpelweg niet zo heel erg veel. Als je alleen al kijkt naar wat er bijvoorbeeld op de respectpositie moet gebeuren. na de schorsing van Dani Fernandez. en de blessures van. of de blessure van Svets. en het wel of niet meedoen van Leerdam. ja, dan moet hij daar maar kortje op middenvelden neerzetten. Overigens rekent hij wel weer een beetje op Leerdam. Die heeft meegetraind. heeft de waterpokken gehad. Koeman zei daar zelf nog over. toen ik 18 was, had ik het ook. en speelde ik gewoon het volgende weekend weer. Dus misschien gaat hij er van nou, dat Leerdam ook uh, kan spelen. Als Leerdam fit is, speelt hij daar. en Hij gaat ook verder niets veranderen aan het elftal... maar de verwachting is wel dat Quidetti in, uh, in de spits gaat spelen. Kortom, uh, de methode Koeman om uh, uit die dip te komen is positief denken. Vertrouwen geven. Ja. Oké, okay, dankjewel, Ronald okay. van der Geer. PSV gaat in beroep tegen de straf van Kevin Strootman. Afgelopen woensdag werd Strootman voor twee wedstrijden geschorst. Dit naar aanleiding van zijn rode kaart in de wedstrijd tegen FC Twente. Strootman mist sowieso al de wedstrijd tegen Heracles Almelo van aanstaande zondag. Bij handhaving van de schorsing moet hij ook het duel met de graafschap aan zich voorbij laten gaan. Goed, even terug naar eerder vanavond. Want VVV en Excelsior speelden dus met 0-0 gelijk. En daar schieten beide ploegen dus weinig mee op. Excelsior blijft laatste staan. VVV voorlaatste met één puntje voorsprong op de Rotterdammers. Toch hielden beide trainers een verschillend gevoel over aan die wedstrijd. Excelsior-trainer John Lammers voelde zich de morele winnaar. VVV-trainer Glenn de Boek baalde. Ik denk dat, dat er voldoende kansen waren om die wedstrijd naar ons toe te trekken. En dan heb je gewoon uh, dat tikkeltje extra nodig om uh, dat eerste doelpunt. En, en dan gaat het allemaal waarschijnlijk iets makkelijker. Dan krijg je ook meer ruimte op de voetballen. Het was vandaag allemaal op één helft uh, te doen. Maar ja, oké, okay, we hebben die kansen gemist. Als je kijkt naar Bobby Cullen in de 44 e minuut en uh, Wildschut in de 89 e minuut. Dat zijn kansen die op dit niveau altijd moeten binnen zijn. Je kunt zeggen we zijn een morele winnaar. Maar ik vind wel dat je, dat je eigenlijk voor drie punten had kunnen gaan vandaag. Waarom ben je de morele winnaar dan? Nou, omdat je... Ik, kijk, hun hebben natuurlijk ook kansen gehad. Wij hebben kansen gehad, hun hebben kansen gehad. En uh, hun dachten van... Uh, we gaan uitlopen van, uh, van, v uh, van Excelsior. En we komen op vier punten. Nou, dat is niet gebeurd. Dus uh, daarvan denk ik dat wij de morele winnaar zijn. Ik bedoel, uh, wij hadden gewoon vandaag moeten winnen. En daar hebben we ook... Ik kan de jongens niet verwijten, daar hebben we ook alles aan gedaan. Alleen uh, moet je gewoon dat doelpunt maken. Ik denk dat we acht kansen hebben gecreëerd. Ja, daar moet je gewoon een doelpunt van maken, simpel. En daar kun je niet, uh, niet voldoende uithalen om, om deze avond toch nog uh, uh, enigszins geslaagd te noemen. Nee, als je nu 0 nul speelt thuis, dan kan je niet uh, zeggen dat die avond geslaagd is. We hadden gewoon uh, meer moeten uithalen. Er zat ook veel meer in. Alleen de doelman van de tegenpartij. Er zijn ook een aantal fases geweest, strafschopfases, die ik nog nooit zou willen terugzien. Die eindsbal uh, op het laatste. Dat zijn allemaal zaken die op dit moment uh, een beetje tegen VWV zijn. En die ja, daar moeten we alles aan doen om dat om te draaien. Is het goede van het punt ook dat je nu twee keer achter elkaar de 0 houdt? Nou, dat is zeker het goede. Hè. Wesley die zie je gewoon groeien. En, uh, de achterhoede stond uh, twee wedstrijden achter elkaar staat al goed. We geven niet meer zoveel weg. Dat heeft ook te maken denk ik, met de rest van de ploeg. De rest speelt uh, vrij compact. Uh, dus, maar ik denk wel dat dat een, een, een goed gevoel is voor die jongens... dat we de nul kunnen houden. Hè? En of dat nou tegen RQC is of tegen VVV, dat maakt niet uit. Alleen je zult iets meer uh, aanvallend moeten gaan brengen. Dus hebben we nog een keer een schot uh, op de paal gehad, denk ik. Dus dan kan je ook nog met lege handen achterblijven. Dus dat is misschien het enige positieve... dat we dan ondanks de drang naar voren en de kansen die we creëerden... toch achteraan nog redelijk een slot op de deur hebben gehouden. Heb je toch nog een beetje opgebeurd? Nee, ik denk niet dat ik vandaag nog op de beuren ben. Dan geef ik het op. Okay. Dus tevreden terug naar Rotterdam met dit punt? Al blijf je wel onderaan staan? Jawel, maar zeker tevreden terug naar Rotterdam. Fagan was dat. En uh, Nightfly. We gaan eens dus even kijken in de eerste divisie. Want FC Zwolle boekte een uh, heel belangrijke overwinning vanavond. Op Willem 2. Het werd 1-0. We gaan erover napraten. Of tenminste Rob Fleur doet dat met de Zwolle doelman. Dat is een echte Zwollenaar. De enige in de selectie die ooit met Zwolle al eerder divisie voetbal speelde. Lang, lang, lang geleden. Nou, Dieter Boer, dat die is aan het avondje. Willem 2 op achterstand gezet. Dus... Ja, nee, dat is, uh, dat is waarvoor we vanavond voetbalden. We wouden zo groot mogelijk gat slaan op Willem II. En, uh, als, ja, de, wij schatten Willem 2 nog steeds uh, als een van de titelkandidaten. Ja, en als je nu in onderling duel 1-0 wint en je staat 7 uh, punten voorsprongen naar 12 wedstrijden. Nou ja, dan denk ik dat je, dat je een uh, goede avond hebt gehad. Ik hoor mensen zeggen, maar uh, FC Zoll heeft al statiegeld nodig. Dat leidt ze af het vorige seizoen. Ja, nou ja, kijk, vorig jaar zijn er in de winstop uh, eh, wat jongens uh, uh, vertrokken. Uh, door uh, transfers gemaakt. Nou ja, dat is het nadeel als je, als je succes hebt. Nou ja, dan moeten we zorgen dat we dat dit jaar de groep bij elkaar houden. En, uh, ja, en dat we geen mutaties meer doen. En dan denk ik dat we met dit elftal een heel, eind, een heel eind kunnen komen, denk ik. Is er leerling getrokken uit vorig seizoen dat dit niet weer gaat gebeuren? Nou ja, leerling, uh, of uh, ja, het is heel moeilijk te zeggen. Want uh, kijk... Uh, je hebt geen vat op, op, op, op, het, op het spel wat je vertoont van vorig jaar. Kijk, we kunnen één keer van vorig jaar terugblikken. En dan speel je gewoon vijf keer achter elkaar. 0-0. Terwijl je een legio aan kansen krijgt. Ja, dan, dan, ja dan, dat is dan gewoon een beetje het scorevermogen wat ons een beetje in de steek liet. Nou ja, als je vanavond ziet dat we weer 1-0, 1-0 winnen, dan weer een legio kansen krijgen. Ja, dan, uh, dan is het wel, om jezelf makkelijker te maken, is het wel lekker als je er dan nog even een tweede, tweede of een derde bijprikt Je weet nu dat iedereen op je gaat jagen, hè? Want je bent, uh, ja, uh, ja. Je bent de, de vogel waarop iedereen wil schieten. <laughs> nou, daar heb je helemaal gelijk in. Want uh, vorig jaar, in het begin, was, uh, in, in de eerste seizoen was het ook allemaal frivol en leuk voetbal en tik tac En uh, ja, op het moment dat de prijzen worden verdeeld aan het einde van het jaar, uh, kwam iedereen hier naartoe om, uh, om in te zakken en voor het punt. En uh, daar hadden we heel veel moeite mee. En uh, nou ja, daar zullen we ons dit jaar ook weer tegen moeten wapenen. En... Uh, dan denk ik eh, dat het weer goed gekomen is, Wolle. Want in de eerste periode, maar dat telt niet. Je zat gewoon stijf bovenaan. Dus, uh, Eindhoven blijft nog in de buurt. Maar uh, je bent de gedoodverfde kampioen. Nou ja, kampioen niet. Ik denk dat wij op dit moment wel de favoriet zijn. Dan uh, moet je ook heel eerlijk zijn. Moet je niet voor weglopen, denk ik. Ja, uh, we hebben net 12 wedstrijden gespeeld. Uh, elke ploeg uh, krijgt elk jaar uh, met een terugval te maken. En uh, ja, uh, wij moeten dit jaar zorgen dat die terugval wat kleiner is als, als vorig jaar. En, uh, nou, daar ben ik niet bang voor, dat het, uh, dat het gaat lukken. Iedereen is hartstikke gretig, iedereen wil heel graag. Dus uh, ik heb niet het gevoel dat, wij, uh, dat het dit jaar misgaat. Worden jullie nog vaak herinnerd aan die 13 punten, volgens mij RKC en RKC uiteindelijk de boot missen? Ja. Speelt het nog? Nou ja, zeker nu bij elk interview. Wat je nu geeft, als je weer bovenaan staat, dan uh, hè, we hebben we nu weer een voorsprong van 7 punten. Dus iedereen begint alweer van, nou, uh, eh, vorig jaar was het 13, dus... Uh, je bent er nog lang niet, nou ja, dan zijn we ter te degen van bewust dat we er nog lang niet zijn. En, uh, ja, het begin mag geweest en uh, het biedt uh, bied heel veel perspectief voor de toekomst. Je hebt de hele divisie meegemaakt met FC Zwolle. Hoe graag en is de hunkering weer om terug te keren op het hoogste niveau. Ja, dat mogen duidelijk zijn dat het, dat, het, dat het zo snel mogelijk moet met Zwolle. En, uh, de potentie voor de spelersgroep, de club is, uh, overal, uh, uh, uh, zijn we er klaar voor om te promoveren. Dus, uh, ja, dan moeten we het ook maar een keer uh, gaan doen dit jaar. Diederik Boer, de zwolle doelman tegen Rob Fleur. De andere uitslagen, Emmen tegen Go Eagles 3-2. Fortuna zit uit Eindhoven 0-1. Cambuur, MVV Maastricht 5-1. Helmond, Sports, Veendam 3-2. AGOVV Apeldoorn tegen Sparta 0-6. Almere City tegen Den Bosch 1-3. Zwolle aan kop met 29 uit 12. Eindhoven heeft er 26 uit 12. En Willem II nu derde met 22 uit 12. De Nederlandse baanwielrentsters hebben bij de wereldbekerwedstrijd in Kazachstan... goud gewonnen op de ploegenachtervolging, dat is mooi. Kirsten Wild, Amy Pieters en Ellen van Dijk wonnen in de finale van China. De ploegenachtervolging is bij de Olympische Spelen een nieuw onderdeel. Het is dus een goede start van het, zoals het heet, pre-Olympisch seizoen. Kirsten Wild. Ja, met ogen op de Olympische Spelen is het echt een fantastische, fantastische start. Ja, beter kan eigenlijk gewoon niet. We zijn hier echt heel blij mee en... Uh... Ja, wil je nog meer? Nou, goud op de spelen bijvoorbeeld, maar dat duurt nog even. En de korfbalfinale, dat duurt nog maar heel kort... want dat is morgenochtend om 9 uur, live te zien op NOS Internet. Nederland tegen België, het wordt weer een kraker. En morgenmiddag het sportforum met John Volkers van de Volkskrant... en Henk Hoiting van Trouw, en natuurlijk Tom Boots en ik ben er ook. Dat allemaal morgenmiddag om half vijf, wat mij betreft graag tot dan. Zo meteen in het oog met Thijs van der Brink met live muziek van Daisy Correa. Een vader zangeres, daarom alleen al luisteren. Goedenavond. Hallo, vogelvogels. Het is begin november en het fluitenkruid bloeit. Moet niet gekker worden. De natuurkalender. De eerstelingen van deze week. Natuurlijk hebben we ook andere onderwerpen, zoals megastallen. Oh, wat weer de kadokjes om de natuur deze week. Het is echt fantastisch. Amsterdam ondergronds. Atalanta's. Rond ronde zandoogjes. Nico de Haan ziet bleken. Kepleim de Een onderscheiding voor tuinreservaten. Steenrode heiderlibellen. En Jaap Dirkmaat over stadsnatuur. Zweefvliegen. Luister zondagochtend van 8 tot 10 naar... Wat een boeiende en wat een prachtige periode. Vroege Vogels. Radio 1. Dag. Het nieuws van alle kanten. Heeft jouw club geld nodig?